met het NOS Journaal. Maar weinig boeren maken gebruik van de eerste uitkoopregeling... om de stikstofuitstoot te verminderen. Van de zeker 750 bedrijven die voor de regeling in aanmerking kwamen... hebben er in twee jaar tijd maar 20 een akkoord gesloten... blijkt uit een inventarisatie van de NOS. De provincies zeggen dat het rijk de voorwaarden voortdurend verandert... en dat maakt boeren huiverig. De vakbonden FNV en CNV stappen naar de rechter om een schadevergoeding af te dwingen voor zorgmedewerkers die door een coronabesmetting op het werk long covid hebben gekregen. Een ultimatum van de bonden aan de staat is voorlopen. Doordat zorgmedewerkers al twee jaar ziek thuis zitten zijn ze ontslagen. Een grotere groep kan door klachten nog altijd minder werken dan voor, dan voor corona, waardoor hun inkomen is gedaald. De bonden vinden de staat verantwoordelijk omdat zorgmedewerkers in de eerste maanden van de pandemie zonder bescherming hun werk moesten doen. Behalve de huisartsen hebben alle partijen het integraal zorgakkoord getekend. In het akkoord staan plannen voor meer samenwerking en voor meer aandacht voor preventie. De huisartsen wijzen het akkoord af omdat ze vinden dat er te veel taken bij hen worden neergelegd... omdat toezeggingen aan hen niet kunnen worden afgedwongen als ze niet worden nagekomen. In Nunspeet zijn bij twee incidenten in totaal zes mensen gewond geraakt. Gisteravond raakten drie mensen gewond, vermoedelijk bij een steekpartij. Twee verdachten zijn aangehouden. Een paar minuten later was er een eenzijdig ongeval waarbij drie inzittenden van het personenauto gewond raakten. Het is onduidelijk of de twee voorvallen met elkaar te maken hebben. Het weer, veel buien, soms met hagel en onweer, ook wat zon en vooral aan zee veel wind. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Heel mooie nieuws, dat is een cadeautje. Ja, ja dat vind ik ook. Echt ik weet, nee, sorry, het is een cadeautje van mij, het is niet een cadeautje voor de luisteraar. Het is een cadeautje van mij om hier te zitten. En je hoorde de stem al in de aankondiging. Hij zit er nu echt. Ja, ja, ja mensen, morgen. Het is even over acht uur. Wat leuk dat ik weer op de radio mag zijn. Het is al een paar jaar geleden dat ik hier heb gezeten. Ja, klopt. Het zit klopt een hè? tijdje geleden kwam beelden ja, via ja. jou tegen. ...van 2010. Zo, ja, zo lang nou, dat... geleden is het niet dat je hier gezeten hebt. Nee, volgens mij niet. Nee, dat ja, kan nee. niet. Nee, nee, nou, nee dat, is echt, uh, dat is nog korter geleden, zeg maar. Maar goed, de vraag uh, natuurlijk ja. wel voor deze week is... Uh, ...kan je de, de quiz... Uh, ...kan je me raden wat, wat de antwoord is? Een gil en... en kassa. Een gil en een kassa. En die twee gecombineerd, dat moet leiden tot een bepaald woord. Ja, ja? dat moet leiden tot iets um, wat er afgelopen week speelde. Oeh, ja, ik denk dat het in het algemeen geldt dat, dat je gewoon schrikt inderdaad als je bij de kassen staat hoe duur alles is geworden. Is dat uh, Ja, ook. ook ja? Zeker. Ja, dat helemaal. En dat kan een tankstation zijn of een supermarkt. Maakt niet uit tegenwoordig meer waar je bent. Alles is hartstikke duur. Alles is hartstikke duur. Ja. Mars, maar ze komen met compensatie hè. Maar juist, of val jij in de middeninkomens of in de laaginkomens? Ja, uh, dat geldt over, ook nog wel. Ja, van een tijdje maakt dat niks meer uit. Want er zijn de middeninkomens die zijn ook uh, gewoon echt allemaal fiet. Allemaal feat, allemaal arm. Doorgaat. Maakt niet uit. Dus dan bestaat die hele middenklasse niet meer. Oké, okay, dan heb je alleen de uh, hoge klasse. Ja, de hoge klasse en de superarme mensen. Ja, dat, uh, uh, relatief gezien. En deze, deze aansloten moeten we natuurlijk erbij zeggen. Nou ja, goed, aanstaande dinsdag gaan we natuurlijk weer horen wat ja. er allemaal gaat gebeuren. De maatregelen? De maatregelen, zeg, ja. Dat de... zegt Rutte ook alweer. De maatregelen zijn historisch in omvang. Dat schrijft het kabinet zelf in de miljoenennota van volgend jaar. Oh, dus krijgen we allemaal duizend euro bij of dat is historisch is. Maar de... dan krijg je ook echt duizend euro. Dit weet ik niet, dit jaar is er nog weinig geregeld. Maar volgend jaar gaat het allemaal loskomen en dan gaan we allemaal geld krijgen vooral en uh, die energienota, die moet omlachen. Heb jij daar last van? Ik vraag het thuis elke keer. Van mijn vrouw, van, hoe is het met die energienota? Nou, maar... Ja, expres let ik er niet op. No. Maar uh, er komt een tijd natuurlijk dat ik dat wel ga zien uh, zeg maar, in mijn afschrift. En dat ze het, uh, ja. het doen. Maar je hebt er nu nog geen last van? En ik heb sowieso last van dat, dat binnen twee weken het, uh, het hele budget er al doorheen is gejaagd. Uh, okay. dat, dat is echt verschrikkelijk. Ja, dus, ik, uh, ik ben blijf altijd buiten schot. Ik, ik hoor nooit klachten de hoek van de financiële nee. afdeling. Dus ik denk van ik... Uh, maar uh, ja, er zijn ja. twee dingen waar ik druk om maak. Die grote spin die in Nederland rondloopt. En de energienoten die omhoog komt. Dus dat... daar was die giel ook een beetje voor. Ja, dus dan maken we ons niet meer druk om de boeren en zo. Want uh, onderweg van Egmond hier naartoe heb ik wel heel wat vlaggen geteld, inderdaad. Van hier, van de omgekeerde boerenvlaggen. Oh ja, die heb je ook natuurlijk nog. Uh, gisteren was ik ook in de omgeving van Haarlem, Ja? Allemaal mensen ook weer op die bruggen en zo. Met, uh, <laughs> waar? Ja, ja, met van die, van die uh, hoe noem je dat? Van die, van die lapjes die boeren om hebben, zo om hun nek. Uh, uh, die, zakdoek. uh, zakdoekjes. Ja. Ja, zakdoekjes Allemaal zakdoekjes te zwaaien ja? en allemaal paniek en zo. Uh. Echt waar? Gisteren? Ja, ja, ja. ja, dat ja. dat is allemaal dat blijkt buiten schot. Daar denk ik niet, helemaal, helemaal niet meer over na. Gewoon, moet nee. ook nog gebeuren natuurlijk. Ja. ja goed, en natuurlijk waar het over ging, de gil, gillend, gillend gek worden zou je denken. Nee, gillend rijk worden. Sjoerd van Liem, dacht ik er natuurlijk oh, over. Oh man, dat had yes. ik moeten weten. Dat had je moeten weten, dacht ik het natuurlijk Nou ja, goed. Nou goed, Toepak leeftijd fijn dat je even het ja. Ik Met tien uur slap gauw Ik ben blij dat je leeft man. He? Zeker weten. Oké. Okay. De weg hoor. To Door Cinema Club. En ze hebben een nieuwe serie uit. En die heet Lucky. En dit was de nieuwe single Wonderful Life. Alleen maar positieve klanken van deze band. En de band bestaat al een tijdje. En ik kijk dit even op internet. Ik denk toch wel eens even kijken. Wat hebben ze uit? Is er nog nieuws over? Er is nieuws over dat ze naar Nederland komen. Ze komen optreden op 1 oktober in de Paradiso. En dat zijn meestal nog wel in de Paradiso. zijn meestal nog wel prijzen. Dat je denkt Oh sorry, sorry. Dat, uh, ja, ga door. dat je wat echt helpt tegen uh, beginnende. hoest. Keel uh, nou? luister naar ZFM. Oh. Je, heb je zelf jezelf ooit ingesproken. Die moet je eigenlijk gewoon kennen. Ja, <laughs> ah. uh, zo, zoek hem even op. Want dat zijn die jongens die ik, die ik al uh, misschien 20 jaar geleden heb ingesproken. Nou, zoiets denk ik. <laughs> 10 jaar geleden <laughs> ja. volgens mij. Toedoor <laughs> ja. Cinema Club. 1 oktober mm. uh, in een paradiso. 36 euro. Het kan <laughs> wel. Voor de normale prijs naar een uh, bandje kijken. Dat kan echt wel. Ja, ja goed. Hè, nou, ja. Ik, uh, ik uh, hou me aan me vol. Kijken of ik een uh, andere Peter, een andere radio uh, zo gek kan krijgen om hier naartoe te gaan. Maar goed, Toedoo Cinema Club. Dus nieuwe singel dat die dat heet Wonderful Life. Omarmend leven. Maak er iets moois van. Lukt het? Met, met die hoest bedoel je? Ja, ik hou me aan het weer. Ja, ik me nee. beer, dus, ja, nee, uh, bedoel met het, het pakken van het mooie leven. Oh ja, dat gaat goed. Ja. Ja? Ja, ik bedoel, we hadden het net over dure, uh, dure dingen en zo. Maar voor niks gaat de zon op. Ja, daar kan ik enorm van genieten, ja. ja dat is waar. Ja. Ja, nou, dat is, uh, daar, daar moet je ook pakken door wat. Hè. Als je oud wordt, dan ga je toch genieten van hele kleine dingen in het leven. En ik je oh, ik ben echt heel oud ja. aan het ja, Ik ja, zit maar maar hier zijn, op een bankje. Dat zijn even goed grote dingen, maar dat, ja. dat zie je niet als je jong bent inderdaad. Dames en heren, jonge luisteraars. Uh, das, uh, zo werkt dat nou eenmaal. Ja, ik, ik kan echt in het de, park rondlopen en dan ja. zie ik een paar kinderen spelen. En dan kan ik echt naar kijken. En dan denk ik later, oeh, hoe heb het mensen niet gezien? Maar dat ze me aanstreken. Meneer, wat bent u aan het doen? Uh, uh, niks, gewoon aan het genieten. U was aan het kijken naar die ja. kinderen. Oh, dat, dat doet me denken aan een mooi verhaal. Uh, ja? Ik, ik woon tegenover een speeltuintje. En op een gegeven moment kwam daar een man aan met een te stellen. Die begon allemaal foto's te maken. Terwijl kinderen, ook mijn kinderen, daar aan, aan ja, het oh, spelen waren. Oh, weet je, alarm. Dus uh, ja, we hebben die man erop aangesproken. Ja, echt. helemaal. Dit ging, ging af. In alle staten was die man, want die was van de gemeente. Oh, De gemeente Bergen, want er moest, er moest een ander speeltoestel komen. Dus die was aan het kijken van waar moet hij staan, wat is de positie, hoe is de situatie op dit moment. Ja. Dat, dat was dus net uh, zeg maar een uh, soort van pedofiguur. <lacht> zo zag je er ook uit. En, o, wacht even, hoe ziet ja, een pedofiguur eruit? Ja, dat is een goeie. Ja. ja, Dat is een onderbuikgevoel is dat er bezig. Ja. Uh, Oké, okay. ja. nou, misschien was je het even uh, goed, maar ik denk, ik ga voor de gemeente werken. en Kan ik de veldtuin controleren en zo ongemerkt. Ja. Maar dat, dat is wel leuk, want we hebben later nog gehoord dat de man erop... Is, is aangesproken ook, zeg maar. Oh door zo'n leidinggevende. <laughs> en die, uh, ja, die carrière switch. Die was daar niet blij mee. Een hele boze mail ook gekregen na afloop. Okay. Maar uh, ik zit gewoon tussen je verhaal. Uh, nee, goed, maar dat is wel het verhaal. Ja. Eigenlijk dat je om je heen kijkt. Je denkt van de kleine dingen dan genieten. Ja. En dat ja. zijn soms ook kleine, kleine mensen, kleine kinderen. die gewoon leuke dingen doen. die dus je denkt: Oh ja, dat deden mijn kinderen vroeger ook. die ja. ja. doen ze nooit meer. Ze komen ook nee. niet meer. Ik mis je nee. gewoon. Nee, sorry. Ja, door. Uh, Wilco, als je dan nog ouder wordt, dan uh, merk je in één keer dat je, dat je boeken van Pingeltje weer gaat lezen. Over kleine mensen gesproken. Ik dacht eh? dat ik ouder was dan jou. Huh? Ja, dat denk ik. Dat hoop ik wel, ja. <lacht> Omdat nou, je ja. met uh, pingeltje boeken aankomt. <lacht> ja, ik heb ze okay. thuis nog licht gehoord. Het ja. zijn van die boeken die je in een kast je denkt, Nou, ik bewaar ze nog een moet je weten, kan ik ze gaan voorlezen. Voor mijn ja, kind. Precies. En dan, ja, dan gaan ze helemaal wegrotten op je zolder. Precies. Ik vind het allemaal wel. Nou goed, goed okay. nieuws. Nou ja, goed nieuws. Ik sprok er een beetje van: vanochtend oh. op de telegraaf te lezen: Amalia en versier van de ja. micro-mafia. Bizar oh hè? Vreselijk, ja. Echt bizar dat je denkt, van, je ziet Amalia in de binnenstad staan. dus Onze prinses in het wit gehuld, zoals ze dat hoort natuurlijk. Ja. Met twee mannen eromheen die helemaal geblurd zijn. En het schijnt dus dat van Takki en Moment B... Moment ja. B is voor de, de persoon die um, uh, dingen heeft vermoord. Um, Theo van Gogh. Theo van Gogh. In 2004 was dat. Ja, en ja. Uh, die hebben waarschijnlijk contact gehad in een, uh, in een gevangeniscel. Of die hebben met ja, elkaar ja. Uh, ontspanningsmomenten gehad. Want dat moet je... Uh, dat moet je ze geven als ze in de gevangenis zitten. En uiteindelijk hebben ze daar con leuk contacten over gehouden. En toen gegeven dachten ze, wow, van de gevangenis. We, misschien moeten ze uit elkaar halen. Ja. En nu schenen ze aan elkaar allerlei ja. brieven te versturen. Ja. Wat schrijven ze in die brieven? Nou, de even... uh, Koranversen. En daar zitten volgens justitie... Ge gecodeerde boodschappen in verwerkt. Maar het feit alleen al dat die twee mensen elkaar mogen zien... dat die twee mensen elkaar mogen, mogen spreken... dat ze brieven naar elkaar kunnen sturen, dat dat mag. Ja. Dat ze kunnen communiceren daar. Terwijl dat de, de grootste criminelen... Van van Nederland zijn. Dat kan alleen maar hier in Nederland. Ik kan er niet. Ik kan het niet hebben. En dan vind ik het zo vreselijk zielig voor die Amalia. Hè? Ja. En voor het eerst naar school. En eerst kregen we berichten van, uh, van medestudenten die zoiets hadden in de Telegraaf. Uh, van uh, ik, ik heb haar nog helemaal niet gezien. Ja, nee. Nu snap ik dat. Ja. Ja, ja. want uh, ze was gewoon in gevaar, zeg maar. En uh, ja, zo'n meisje dat net gaat studeren. Maar goed, de wet schrijft voor dat deze mannen mogen contact hebben met andere mannen. Ja, ja dat is die, die, die kaart. Ja, ja. Nou, ja, laat ik me inhouden. Dat is die wet die uh, dat soort dingen alles mogelijk maakt. Uh, maar goed, zij hebben ja. een, grote, een heel ja. grote haat tegen de Nederlandse maatschappij. Ja. En daar zoeken ze natuurlijk allerlei weer dingen. Wat kunnen we nog meer doen om ons maatschappij uh -huh. helemaal te verontrusten? Ja. Je moet je je voorstellen, twee van die mannen die toch een beetje eenzaam in zo'n zelf zitten. <coughs> wat zal ik nou eens in mijn brein gaan bedenken? En dan ga ik alle dingen opsturen. Iemand anders die gaat er weer een die opsturen. En dan uiteindelijk lees ik ooit eens in de krant dat iemand vermoord is. En dat de gang gezet. Precies, ja, dat, dat, dat, dat moet je dromer zijn, zeg maar. Ja, ja, je moet een droom hebben nog, eens in zo'n cel zit natuurlijk. Ja, en de, ja ik bedoel, je, je, je zou ook kunnen voorstellen dat je, dat je er wat van leert op een gegeven moment. Van, ja, dit is niet de weg die ik moet gaan, want ik, ik zit hier 30 jaar. Nee, die, ja, die haat moet toch diep van binnen zitten. Ja, dat is toch wel erg, ja. Nou, de, de, de VVD heeft nu uh, gezegd, van, we moeten daar zo snel mogelijk over gaan praten in de Tweede Kamer, ja. over dit hele geval. Ja, maar die wet is niet zomaar even terug te draaien. Dus uh, dat zal wel, wel bij praten blijven, vrees nou, ja, ik. Nou, als je kunnen dingen toch wel ombuigen... dat je denkt, ha, van, nou, nu gaan we het toch anders aanpakken. Ja, misschien omdat het om Amalia gaat. Ja. Ja. Het is toch al maffie dat Amalia ergens op een uh, kamertje in Leiden, ja. geloof ik. Studeren ze? Nee, Amsterdam. Amsterdam. Ja, de vuur op de UvA, uh, weet ik ja. veel. Daar wil ik even vanaf zijn, maar. Ja. En ja. dat ze daar gewoon zitten en dat je denkt... ja, daar woont de toekomstige koning. Oh, daar omheen wonen wel alle beveiligers. Dus zo, alleen woont ze ook weer niet. Nee. Dat is ook wel weer. Nou, verontrustende berichten van hier ja. weer. Dus uh, we houden ons hart vast wat gaat gebeuren. Straks onder andere de Zandvoortse berichten om half ja. negen en om half tien. En natuurlijk weer een stukje geschiedenis in het rijden Maybe Programma. Somehow I got lost in the traffic block down in someone else's war. Somehow this place just lost its magic. I don't believe it anymore. Well, I'm... forever. How could that star ever burn out? So many things I took for granted. I gotta learn to live without. I did my best. I fought the good fight. But there's some battles you can't win here in the shadow of the street. I feel like my skin is getting thin. Well, It's not the way it seems. You can spend a lifetime waiting, playing catch up with your dreams. All these pile up behind me. One day I stop counting the years. By the time the morning finds me, I'll be awake. Wat een plaat, die zou ik nou nooit draaien. je op en je op Was, he up there? Was he fuck yeah? Secure a minute, you've been punching the light. It's been a hard day's nights. It's kinda like we fight, you we out you, me your meal knuckles, baby. The sun was fear, and the moon was gone Tell me something I don't know Put them up, let's go Took you a minute, you'd be punching the light It's been a hard day's night Fight you out, show me your knuckles, baby. Yes! Yes, yes, yes, yes, yes. De, de snuts. Grote hit van de snuts. <laughs> knuckles. De I go see my knuckles, babe. En daarvoor trouwens nog een rustig plaatje. Leaving London van John Allen. Ja, soms moet je. Ja, ik weet niet of het in Londen ook zo gek huis is dan in Amsterdam. Ik kom steeds meer mensen tegen. Ik koop, verkoop nog eens al wat spullen op internet natuurlijk. En dan komen mensen bij mij spullen kopen. En die zeggen, maar, ja. we gaan verhuizen. Toe, we gaan naartoe. We gaan. Naar Alkmaar. Of we gaan naar Amsterdam. Waar komen ze dan? Amsterdam. Ja, het wordt een beetje volg in Amsterdam. Dus ik denk dat heel veel mensen in Londen ook denken. I'm leaving London. Het wordt is ook. Het is echt de hele straten schijnen er ook leeg te zijn. Omdat die in, in handen zijn van grote bedrijven. Ja. En die denken van in de toekomst. Ja, het is best goed om daar iets te kopen. Oh, we betalen wat meer. Nog wat meer. En nu is volgens mij de topwad bereikt in de huizenmarkt. We dan... zijn net op tijd geweest hè, met huizen kopen. Ja, net, ja. Op, net op tijd. wij ja. 60-plussers hebben Marcel gehad. Oh, sorry, we zijn te snel. 50-plussers, <laughs> we zijn nog geen 60-plussers. Nee, ik, ik ben nog ineens 50, joh. Nee, oh. nee, uh, gevoelsleeftijd nog ineens 20, maar dat is iets anders. Dat ken ik, dat ken ik. Um, over huizen gesproken, het is nou. natuurlijk helemaal uh, niet zo erg dat het... Uh, Zeg maar dat, ja, het, is wel, het is raar dat het eigenlijk drukker wordt in de stad, toch? Want ik, ik, zie, ik zie allerlei tv-programma's van mensen die juist uit de stad gaan. Ja, en die een ja, huis ja. zoeken ergens in het platteland. Ja, zeker. Hebben ze een programma in Engeland uh, van mensen die, uh, die, die, die de stad ontvluchten? Ja. Allerlei het... huizen bezoeken. En uh, hier, hier ook natuurlijk voor hetzelfde geld heet dat programma. Ja, oké. Okay. Dat mensen heel duur wonen in de stad. Met stroker. Uh, juist. En, ja. en dan op zoek gaan naar een, een huis in Drenthe voor uh, twee ton minder. En, is dat is uh, natuurlijk wel een grappige gegeven. Nooit ruimte. Nooit over nagedacht. Dat, dat nee? je. Nou Dat je, zeg maar, je hebt een heel uh, ja? klein appartementje in uh, Amsterdam. Ja. En je denkt, zo, nee, wat zou ik ervoor kunnen krijgen? En daar een heel televisieprogramma omheen te maken. Dat is wel, ja. je, dat is wel perfect. Ja. Waarom heb jij dat niet bedacht? Waarom heb ik dat niet bedacht? Weet je? No, dat, weet ja, dat... Dat, dat zijn... Dat zijn, ja, je hebt het wel in je hoofd. Maar ik denk, kan je daar een televisieprogramma heen ja, maken? Ja. Nou, je kan mensen dus gewoon een week ergens laten wonen. Ik denk, dat, ik denk dat denk. wij gewoon te, in, te ingewikkeld denken. Ja. Dat als je dit soort tv-concepten hebt, dan moet je gewoon heel simpel denken. Ja. Want eigenlijk alles kan en alles is leuk. Zeker, als je tegenwoordig uh, zonder... kijkt waar ze naar kijken. En wat tegenwoordig... Ja. Wat is er weer geno genomineerd is voor... Uh, uh, nee, hoe niet, ik weer... Um, Zilveren Ster? Nee, niet Zilveren uh, Televisiering. Televisiering. Ja. Wordt er ook genomineerd is. Dus gisteren ook weer op 1 of bij jij. Even hier. Ik zag eigenlijk iemand. De vrouw die altijd al zo kritisch is op de televisie. Die overal mening over heeft. Die de hele dag door televisie kijkt. Ik ben de naam vergeten. Maar die zei ook ja, van... Jezus, dat deze, dat deze programma's genomineerd zijn. Ongelooflijk! Ja, dat is gewoon triest. Alleen uh, even tot hier, die is echt terecht genomineerd. En die andere twee, ik ben ze zelfs vergeten: de naam is, is, is een re -re -re reality show. En een of ander programma dat ging over uh, uh, iets met jacht. Jacht, uh, miljoenenjacht? Nee, nee, dat is een spel. Nee, nog is een programma iets met jacht. Nou ja, nou ja. goed. Um, ja, de, de, de tijden dat we gewoon nog lekker naar Basie en Adriaan keken, die zijn al lang voorbij trouwens. Over Basie en Adriaan gesproken. Zeker. Bas, Bas is vandaag jarig, hè? Ja, zeker. Een Nederlandse clown en acrobaat, uh, ja? 1935 geboren. En uh, ja, vandaag uh, feliciteren we Basie. Ja, 87 is hij geworden, hè? Zo, niet te geloven, hè? ongelooflijk. Hij is ooit begonnen naar de Tweede Wereldoorlog met de Crocsons. Mm -hmm. Toen was hij zelf meegegaan met het circus. Toen dacht hij zelf Ik ga in het circus. Ik ben er klaar mee. Het ging in tenten bouwen. Dan had hij een salto binnen. Een jaar had hij een salto geleerd. Toen dus kwam hij terug thuis. Zegt hij. Adriaan. Adriaan. Kom eens hier. <laughs> adrian, je ja, moet adrian, over het circus in, man. Gek. Kom <laughs> daarmee. Doe ik de clown. En, en in het begin waren het een serieuze acrobaten. Er zijn filmpjes van de Crocsons. Het is best wel een stoelenact. Soms heel bekend mee, hè. Okay, ja, Twee stoelen op elkaar. En ja. dan gingen zij ertussen, op weet ik hoe ze dat deden. Wel indrukwekkend. En je ziet er ook nog een tieneke schout. Hele jonge Tieneke Schout die ze interviewt. Heel grappig om te zien. Leuk, de ja. um, een, een zanger die jij niet gaat draaien, want ik ken jou een beetje. Nee? Koen, Koen Wouters. Ja. Van, uh, maar gaan we nu alle verjaardag al doen? Doen we meestal een tweede die, die het tweede gedeelte van de jaar. Die draaien. is ook jarig uh, ja. vandaag. Maar nou, dat gaan we straks nog een keer herhalen. Voor de mensen die ah. later, later in gaan schakelen. Zeg maar. Nederland eh? kan gewoon alles kan je herhalen. Exclusie zeker. maakt ook wel niet uit. Straks onderal. De andere standpunt is bericht naar deze blad. Oh. even. Uh, Wie? De Zijn bent? Coin. Ja, was het er al over? Getting older. You fall in the sand as we fade into black Oh, what a perfect end I know it's not your heart and it's your hand And I know you're stuck on something I never said in the way. Catholic, educated There's special kind of set on the weekend The like throwing stones, yelling glass at the ceiling Wees dit jaar. I'm getting, out of the way. I'm getting older, zo heet de band. Of zo heet uh, het nummer van de band Coins. komen uit uh, Nashville, Tennessee, Tennessee. En ze staan tien ze, jaar dit jaar, 2012, 2012 zijn ze ooit ontstaan. Goed, het is bijna al een half, zijn we iets vroeger dan normaal, maar dat geeft toch allemaal niets? Uh, wacht even. Ja, precies. Ik ben nog steeds in de opleiding. Dus ja, je moet ik dat, andere, altijd... dat andere knopje daar links. Moet het, berichten. Ja, ja precies. Dat de Zandvoortse berichten. Precies. Tijd oh. voor de Zandvoortse berichten. We kijken even wat er speelt en wat er heeft gespeeld. Nou, ja. serieuze je krachtmeting in de krocht. Er was geen toneelvoorstelling of geen jazzmuzikant aan het spelen. Er was gewoon een bodybuilding wedstrijd. Mm -hmm. Van de WNBV of de World. Natural building bodybuilding. En de heren en dames uh, die moeten uh, uh, een bepaalde soort... Uh, Gedrag, gedragsregels uh, aannemen. Ze moet ook regelmatig zich laten testen... of ze geen allerlei uh, spullen gebruiken. Arnebolen en dat is een gekke... En, uh, het, het, het waren niet bijzondere opgeblazen lichamen. Het viel mee. Geen ontbrekende nekken zoals hier geschreven werd. En uh, uiteindelijk... Uh, Bart Zwemmer houdt zich bezig samen met zijn vrouw. Die heeft het ook georganiseerd. En er komt waarschijnlijk nog een keer een wedstrijd. En uiteindelijk bij de vacature heeft zich erover gebogen. En uh, onder de heren was het Joshua Schultz. En onder de dames was het Valerie Trikaluuk. Ik denk dat je het uit moet spreken. En die hebben gewonnen. Die waren, zagen het mooiste eruit. Die waren het mooist gespierd. Ja. Wij, wij proberen altijd te meten bij de vrouwen. Vind je, vind je dat dan mooi? Dan zeggen die vrouwen altijd. Je gaat altijd van... Nee hoor, nee. Dat vind... nee. nee, nee. Het is zo onnatuurlijk. Hè. Het is onnatuurlijk. Ja, ja. En dat gaat om het innerlijk ten slotte. Ja, ja, dat is ja. het lulpraat allemaal. Ondertussen denken ze nog iets anders, denk ik. Ja. Goed, wat voor berichten nog meer? Nou, um, ja, de, de zandwoorders kijken vast en zeker alweer uh, vol ongeduld uit uh, naar de kunstroute die er gaat komen, de ART kunstroute op 15 en 16 uh, oktober in Zandvoort. Um, op diverse locaties... hier in het uh, mooie oude vissersdorpje... zijn uh, werken te zien van kunstenaars. Dan moet je denken aan, uh, ook aan schrijvers, aan dichters... aan uh, kunstenaars, aan muzikanten en ondernemers. En uh, tijdens Zandvoort Arts... Wordt het beste wat Zandvoort te bieden heeft gecombineerd. En horeca en cultuur die gaan uitstekend samen. Dus een hapje en een drankje echt, gaan er ook wel in. Musea en ateliers die zijn open. En het uh, wordt al weer gezellig, denk ik. Uh. Welke datum is het ook weer? Zoals gebruikelijk. Uh, 15 en 16 oktober. Zet hij in je agenda. Oh, duurt nog wel even. Ja, goed. Nou, over de, van de ene route naar de andere route. Mm. Er was veel animo voor de Open Monumenten Weekend. Dat was het afgelopen weekend. En, uh, uh, het was vooral uh, rond de, de, de veranderwoningen op de Halemanstraat. Dat zijn echt woningen uit 1884 geloof ik of zo. Ja. Dat is een echt bijzondere woning. Die hebben daar vroeger toch helemaal alleen gestaan. En later zijn daar huis omheen gebouwd. En uh, aan de, uh, deze wandeling hebben 750 mensen meegedaan. En die hebben dit huis ook bezocht. Je kon onder andere ook het raadhuis bezoeken. Ja. De oude burgemeesterkamer kon je bekijken. En ook de kerken waren erg er in trek. En daar startte de route ook bij de Agatha Kerk. En de oud-burgervader Rob van der Heijden en zijn vrouw die waren speciaal in naartoe gekomen. Die hebben het, het, het, zeg maar, gestart. Die hebben er een boekje overhandigd. En hem een kleine toelichting gegeven. En ook de wethouder Geert-Jan Bluis was aanwezig. Dus dat was een, dat is mooi. Dat was leuk. Ja, we ja. kunnen nu een boekje even open doen uh, over Lara Vici. Die gaat optreden hier in uh, Zandvoort. Yeah. Uh, namelijk in Theater De Krocht. Zij doet jazz, hè? Uh, zij doet uh, jazz. De, de goede zangeres. Dat rijmt dan weer op jazz, trouwens. Yeah. Um, haar stem en voorkomer stralen een onveranderlijke klasse uit. Staat hier in het persbericht. Dus de, <laughs> dat, dat moet wat worden. <laughs> even kijken naar de datum. Had ik dat al verteld. Ik geloof het nog niet. Um, wanneer is dat eigenlijk? Dan moeten we toch wel bijstaan, mensen. Oh ja, hier staat het. Op 9 oktober. Dus in de krocht, in het theater. Laura Fici. Eigenlijk had uh, niemand minder dan Joker Bruijs daar moeten zingen. Maar zij is op dit moment ziek. Oh, oké. Okay. Ja, ik heb een zwak voor Joke Bruis. Ik weet niet wat dat is. Ik was een keer aan het, uh, het skiën ja? in, in uh, Zwitserland. In, of in Gellos was dat, Oostenrijk trouwens. Ja? En uh, daar was Joke Bruis ook aan het skiën. En ze oh, uh, had ik... een, een privé-leraar. Ja? En, en dat schoot maar niet op. <laughs> na, na, na vijf, zes dagen toen wij al bijna de zwarte piste namen. Ja? Toen, uh, toen had zij nog steeds les. En uh, ze, kon het, ze kon het echt voor geen meten. op een gegeven moment uh, dan knal ik weer eens keihard die berg af. En uh, knalde ik echt op een haar na. Tegen Joke Bruijzen. En, en, welke, en oud, hoe oud is Joke Bruijzen Op dit moment... Ik zie nu een hele oude vrouw voor ja, die probeert te skiën. Is dat zo? Of valt dat, het mee? Dat, dat is, op dit moment denk ik wel. dat het. Wij uh, hebben ja. het nu ook alweer een jaar of 15 terug. Dat ik, uh, dus het is eigenlijk een beetje leedvermaak dat je een grote fan van hem bent. Dat je denkt, well, ze kan echt heel goed zingen. Nee, ik vond het, vond het sympathiek dat ze zich zorgen over mij maakte, Want ik ging namelijk vresel oh. vreselijk onderuit. Ja, oh. en, uh, dus dat heb ik vooral aan het houden. Dus oh, dat, is, en, wat, dat geeft me weer een andere draai ja, aan het dus, verhaal. Ja, precies. Joke Bruis. Maar Laura okay. Fitchie hebben we pas geleden nog gehad in de was hij oh, jarig. Ja? En die had natuurlijk vroeger... Het zat in Centerfold, weet je het nog? Ja, oh ja. Uh, voordat ja. hij die, die stem zo jazzy ging gebruiken... kon ze huh? echt flink zingen met Dick Tider. <laughs> was leuk, goed. Verder een, een rokerij, ZVZ. Mm -hmm. Terwijl de visvereniging Zandvoort uh, heeft de wedstrijd gehouden... Tent zes om half tien begin. Dat is vandaag geloof ik. Ja. En de, de, de jury gaat bepalen wie het beste op dit moment uh, de makreel uh, klaar kan maken. Vorig jaar was dat Jeff de Vos en uh, Ado uh, Otto. En uh, van de dames was uh, Yvonne Damhof. waren de beste met uh, makreel roken. Dus uh, vandaag gaan ze het weer opnieuw beginnen. En het begint om half tien. En om 15 uur oftewel om drie uur vanmiddag. Is het duidelijk wie gewonnen heeft. En waarschijnlijk kan je er ook nog wel eentje kopen. En ik geloof dat okay. het gedeelte ook op ga, uh, van de opbrengst van wat, wat je naar nou goed doet. Nou goed hoor. oké. Okay. Over, over goede doelen gesproken. Van de vis sturen wij nu naar de belbus. De belbus in Zandvoort die, die heeft een tekort aan, aan mensen. Je weet wel, die, die gele bus die je overal ziet rondrijden in, Wat, in, in, in Zandvoort. Wat, gele bus of gele bus? Uh, nou, gele staat hier. Gele bus, oh, ik, ik weet niet, maar Ik weet niet waar jij blij van wordt. Maar die rijdt al jaren door Zandvoort en Bentveld. En uh, de organisatie wil het graag zo uh, houden. Want mensen moeten toch naar de dokter, de fysio, het dorp, de kapper... of een bezoek brengen uh, aan een uh, opa of oma bijvoorbeeld. En uh, nou ja, wil je dus uh, vrijwillig uh, achter het stuur? Oh. Dan, dan kun je eventjes aanmelden bij Jolanda uh, of Luciana. En het nummer. Zal ik dat nog noemen? Nee, dat nee, is een van deze tijd. Ja, dat weten ja, ze ja, zelf wat ja. te vinden. En ik moet zeggen, ik ken ook al een aantal mensen die erg vrijwilligers zijn geweest op zo'n okay. uh, bus. Het is ja. leuk om met mensen in contact te treden. Het, is, ja, het lijkt me, het me wel is Echt iets voor een man, hè? Ja. Niet te diep. Hoi, hallo, ga jij. je? je hop, <laughs> bla, bla, en ze stappen weer uit. Ja. Het is echt een leuke tijdsbedrijf. Okay, dus Om het even te adviseren. Ja. Zeker. En, uh, uh, nou, tot zover de Zandvoersbrief. Dat oh, ik, ja, nee, oh. Oh, ik oh. heb er nog één, oh. maar dat doen we dan straks wel even. Nee. Precies. Nu eerst even een nieuwe muziek, uh, muziek van Meals Compliance. Compliance. We just need your compliance. You will feel no It's your compliance. Just give it your compliance. To line, you will do as you're told. No choice for tea, your blood is running cold. We lose control, the world will fall apart. Love of your life will mend your broken heart. Life lived in fear, you need protection. You're all alone, too much rejection. We have what you need Just reach out and search We can save you You will feel no pain anymore, no more defiance, we just need your compliance, we just need your compliance. En Rising is ook heel bekend voor hun. Ah, ze hebben een nieuw CD uit. En die hoor je hier niet helemaal. Nee, sommige muziek is uh, toch weer even dat je denkt... Dat, dat kan je gewoon niet op de radio draaien. Uh, een van de nieuwe singles die ze uit hebben is dit bijvoorbeeld. Je denkt, ja, het is niet echt helemaal radiovriendelijk dit. Nee, maar, maar uh, sommige plaatsen doen ook denken aan uh, melon um, uh, Manson. Ik weet niet of je dat nog kent. Beautiful people, beautiful people. Nou dat ja, nee, ik het even ik, bij moeten pakken. Maar goed, nou, uh, laat uh, horen, laat horen. Ja, precies dat ik even bij moeten pakken. Maar goed, okay. dus het, is, het is wel grappig, uh, muziek voor m Het gaat alle kanten om. Dit is de zingel die momenteel in de hitlijsten is. He. Die heet Compliance. Heb ik jouw Compliance? Ik, regelmatig, maar heb ik dat, heb ja. je, moet je dat thuis ook doen? Instemming? Instemming? Instemming? We, wederkeurigheid, dat dat ja. goed gekeurd moet worden. Ja, door, ja, of het moet. Op een gegeven moment heb je zo'n uh, zo morele verplichting in je hoofd zitten. Maar dat, of dat ja. dan moet, dat is misschien... Uh, misschien is er een onderwerp op CFM om met de luisteraars te bespreken. Ja, ik uh, Compliance. Dat, uh. Wat is ook je telefoonnummer hier? Ja, laten we dat doen, zeker. Ja, oh, <laughs> dat wilde hij niet. <laughs> nee, oké. Okay. Afgelopen week, uh, ik, ik heb me eindelijk ja. eens... Heb jij de film ook al gezien van Elvis... Nee, ik heb het nee? van de film. Ik heb er geen geduld voor. Oké. Okay. Maar Elvis, dat was die, die, die zanger, bedoel je? Niet. Die zanger, klopt ja. Jij ja. ja, had ja, ook Elvis Costello, was trouwens ook een, ja, zanger. Was ook een zanger. dat was ook een zanger. Je ja. hebt, misschien heb je nog wel andere Elvis, maar die kennen we ja. allemaal niet. Nou goed, ik ben naar de, de film Elvis geweest. En uh, dat was natuurlijk met Aston Butler, die Elvis speelt. Niet onverdienstelijk, even een fragmentje. For trouble. Hij klinkt ook een beetje hetzelfde. Look right ja. in my face. Nou, best wel goed gedaan. Hij schijnt er ook een jaar over gedaan te hebben. En talking back. Is het niet de, de reincarnatie van Elvis die ik nou... Nou, het grappige is, ik draai straks een plaatje ja? uit de film van Elvis Presley. Dus, uh, en dat is Jack White samen met deze Aston Butler... die uh, er echt uh, werk van gemaakt om op Elvis te lijken. Okay, helemaal niet onverdienstelijk. Het nee. grappige is wel dat de film... Uh, ik krijg een beetje kriebel van. Ik heb er bijna uur uur zitten kijken. En uh, ik vind dat Dries van Kuiken waar ik me wat meer heb ingelezen... dat is natuurlijk de, de manager die uit mm. Nederland kwam. Die ja. toen Tom Parker heette de kunnel. En uiteindelijk denk ik, het klopt toch niet helemaal. En als je op internet een beetje gaat googelen kom je erachter dat er heel veel dingetjes in die film... een beetje zijn verzonnen. Ja, ja echt denk ja, denk goed, dat... om, het, om het even wat leuker te maken natuurlijk. Zodat ja, dat en dat is... de Elvis ja. zo uh, heel direct ja. tegen Kunal pakken was. Dat je ja. ontslagen bent. Dat denk ik, klopt allemaal van geen kant. Dat was Elvis helemaal niet zo heel direct. Nee. Ja, over, over, over mensen gesproken die anderen goed na kunnen doen. Ik ben de laatst de, de, bij de musical uh, Tina Turner geweest. Wat ja. ja, die oude vrouw ook. Ja, die kan dat goed nadoen. Die ja. is gewoon echt bijna beter dan Tina zelf op, op, in het theater. Dat is echt een aanradertje. Ik weet niet of je nog draait, die musical. Nou, uh, dus dit is uh, de situatie dus van Oranje. Bijna afgelopen. <laughs> bijna afgelopen. Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet uh, wat de einddatum is. Uh, zou je moeten opzoeken. Maar dat is echt wel uh, heel erg goed uh, qua stem. Okay. Ook qua uiterlijk. En het, uh, het verhaal natuurlijk van Tina is natuurlijk vreselijk ja, ja het, is, het, is, het is mishandeld door de Ike Turner. Oh wacht, en, ik neemt, dat Ike Turner te maken had met zo'n dwarse vrouw, dacht ik. Dat is zo vreselijk. Ja, dat kies, ook? ja kies maar weer de kant van die man. Yeah? ja, ja. Ik, dat, dat mag ook een keer. Ja, nee, dat, dat moet ook kunnen. Op zich. Ik bedoel, ik ben er wel een beetje so, ja. mee Dat elke keer, die mannen altijd de daders zijn. Ik, voel ja. me, ik ben wit. Ik heb relle, toch wel wat centjes heb ik verzameld nu. En, oh. Oh. Nou ja, en ik heb kinderen. Dus eigenlijk ben ik, uh, ik ben een foute man eigenlijk. Ja, maar dat en mijn, was... mijn voorvader waren slavenhandelaars. Dat is toch geen, geen, geen nieuws? Wat je <laughs> nou brengt. Dus dat is geen nieuws? Dat wisten we al lang al. Maar ik bedoel, ben, ja, ik, ja. ben ik klaar mee met het slachtofferschap? Ik ben, ben dat niet. Man, ik ben geen niet? dader. Oh. Dus uh, op die manier. Nou, hoe komen we hierop? Geen idee. Ik had het net over de Elvis. Laat ik de Elvis ja. dan ook maar even draaien uit de film. Met de Arsten uh, uh, Butler en natuurlijk Jack White. Ja, laat hem, laat hem draaien in de player van de CD-speler uh, Wilco. Ik zie je Bijna kwart voor negen nu. Power of Love. Burn it Make it all Ik heb gelukkig dat je zo mag kijken naar de verlost van die het gemaakt heeft. En het is echt, dat je denkt, de muziek is van Elvis. Ja, ja. Maar voorbij bij het gitaarwerk van Jack White. Die maakt het toch altijd even. Eer, edges. Maakt het even en maakt er een scherp randje aan. Hij maakt het wat frontrustender. En dat maakt het zo aantrekkelijk. Power of Love. Jack White en Elvis Presley ofzo. Aston Butler. Ik ben benieuwd of je nog zijn zangcarrière gaat beginnen, deze man. Nou ja, nou, echt. in de naam van Elvis al eens cd's te uitbrengen, dus ook een beetje goedkoop. Dat is oh, een beetje sneu, dat ja. moet je niet doen. Daar ja. moet je niet aan beginnen, gewoon uh, je nee. eigen carrière, ja. eigen geluid. Dat vind ik ook. Kijk. Eigen muziek. Ja, maar goed, hij heeft ze er wel helemaal sure. in verdiept, dat is leuk om te, uh, te merken. Goed, ja. uh, kwart van negen hier bij uh, Toebak Kleef, vandaag Evert aangeschoven en heel veel vrouwen zitten thuis. Maar waar is Jolande? Die heb ik ontslagen. Nee, ja, ik denk is dat met... heel veel vrouwen thuis zitten van, ha, Evert, Evert, ja, ja, ja, ja eindelijk. Nou, ja. Goed. Uh, goed. Uh, goed. Tot zover. Uh, uh, maar, dus maar. Uh, uh, maar te uh, zeggen, ja, de landen werd ook een dagje uh, ouder. En die is met pensioen. Ach, ach, nee. Zonder gek. Even normaal. Oh, oh ik, nee, ik, zag een, ik zag al een rollator in de, in de hoek staan hier in de studio. Maar... Ja, ze kwam niet verder. <laughs> ze, kwam met de de deur. ze kwam niet verder. Nee. Nee, ze okay. nee, is een, een, een zeer uh, sympathieke en aardige dame. Jolanda. Ja, Ja, ik heb haar eens een keer mogen ontmoeten. Dat was een meet and creed. Ja. En uh, ja, was leuk. Levert ik heb... die handtekening nog wat op, of niet? Uh, nou, ik, dat probeer ik via marktplaats te sluiten. Dus maar, dus natuurlijk, vooral hier in Zandvoort en de omgevingen zijn natuurlijk uh, ja, niet over straat in principe. Nee, doe maar altijd denken aan die poster uh, van uh, uh, uh, Love and Peace van uh, John en Yoko. Jo ja? Die stond natuurlijk in Zandvoort te koop. En daar vroegen ze, okay. dat was 2000 euro voor geloof ik. met die, die handtekening heeft moest heel veel opgeleverd geloof ik. Niet, niet, ja goed, over nee. handtekening gesproken. Ja, daar hadden we het over. Goed, wat uh, heb jij voor papiertje voor je? Ja, ik heb een prikkelend bericht nog. Misschien oh, even leuk tussendoor dames en heren. Dat gaat over bijen. Um, wist jij dat, uh, dat het een traditie is, een oude traditie in Engeland... Uh, dat je bijen uh, moet toespreken als er iets ergs of iets belangrijks is gebeurd... Uh, binnen de koninklijke familie in, in Engeland? Mm -hmm. Dus, dus de, ja, de koningin in Engeland is uh, overleden. Dus misschien is, is, heb je dat meegekregen? Uh, ja, ik zag uh, wel een hele lange rij. Ik dacht dat het voor de winkel ja. was, maar het was voor iets anders. <laughs> ja. Um, nou ja, dat is dus een, uh, een, uh, een imker die uh, zijn bijen. die heeft toegefluisterd, ook letterlijk in het Engels. Van de jongste de koningin is dood. Dat moet je doen, ja? want um, anders gaat er nog veel meer rampspoed komen. Dus dat is de traditie. Dat is die idee daarachter. Wat de fuck? Ramspoed. Dus rampspoed? Ja, dat mensen van 96. Het ja, zat eraan maar, te komen, ja, hè? Dat zien die Engelsen niet zo. Die je moet nog 96 jaar gewoon voor. Ja, maar er. ik bedoel, ik, ik kan me ja? wel voorstellen. Ik bedoel, zij, de meeste mensen. Die kennen niemand anders aan de troon, ja. uh, op de troon dan zij. 70 jaar heeft ze er gezeten. Dat is toch wat, hè? Dat is toch wel heel bijzonder. Het is trouwens ook een gewoonte om uh, een zwarte rouwlinten... aan de bijenkasten op te hangen. Ja? Um, om, uh, ja, om gewoon weer uh, andere ramspoed, uh, zeg maar in de kiem te smoren. Inderdaad, <lacht> een bijentraditie. <lacht> ik denk Inderdaad. dat wij hier ook bijvoorbeeld uh, tot de bijen moeten spreken. Want bijen hebben ook te maken met onze toekomstige koningin. Dat vind ik verontrustender. Ja. Die wordt misschien uh, belaagd uh, door... Uh, Tachi en consorten. Ja, dat is de realiteit. Dat is, niet, uh, dat is geen bijgeloof of zo. Dat is gewoon echt de realiteit. Dat is de realiteit in plaats ja, van dat je de, denkt van uh, binnenkort gaat er nog weer een hele oude vrouw dood. Ja, ja dat ja, zou uh, kunnen. Voor de mensen die net inschakelen, kijk even naar het nieuws van vandaag. Uh, Amalia, die, uh, ja, die wordt nu al uh, zeg maar Super. Ja, een soort van bedreigd. Hè? Nou, bedrijf, uh, als, Ze denken dat ze bedreigd dat wordt. Ze omdat, denken dat, ja. Dat er contact is geweest tussen tach, Tachi en Moment B. En Moment B is de vermoordenaar van uh, uh, ja. uh, Theo... Uh, uh, Nee. Theo van Gogh. Theo van Gogh. Ja, dat kan dus alleen in Nederland dat je aan elkaar brieven kan sturen en zo. En ja. Twee criminelen, topcriminelen, die, die mogen zit... gewoon contact hebben. Die zitten gewoon lekker houten snijden in zo'n ruimte. Ja. Heb jij nog een idee om de, de ja. maatschappij ja. te ontrusten? Ja. Nou, de koningin komt eraan, een nieuwe koningin. Hè? Oh, leuk. Nou, we zullen we daar iets mee doen anders? Nou, ik schrijf het in een briefje even aan je. Ja, en dan ja. zitten ze dus gescheiden van elkaar in de uh, andere gevangenis. Maar dus er zijn koranversen, hè? Ja, aan mooi is dat, hè? Met, met verborgen uh, berichten daarin, Codes. Ja. En de, de, de, dan schrijven elkaar ja. brieven met... Er ja. zitten allerlei een ook in die Koran natuurlijk. Maar je moet ook lief zijn voor elkaar. Want iedereen denkt dat het een boek van de duivel is. Dat is het ja. eigenlijk helemaal niet natuurlijk. De Koran is ook wel een boek van liefde. En ah, daartussendoor dan, dan moet je met een groot als kijken... staat er dan uh, iets uh, verwijzen ja. hoe ze het moeten aanpakken. Ja, dus, die, dus die mensen in de gevangenis... die lezen misschien die brieven wel even door. en denken, ah wat lief. Ja, wat lief. Wat twee nah, homoseksuele mannen. Ja. ja, nou, uh, op de post die brief. Ja, je? ja, ik, ja. Ik, ik vind dat die brieven open... Uh, ja. Wop. Ik denk dat er een wopje op moet. Een, wo een wopje, ja. een, een wet openbaarheid van bestuur. Ja. ja dat, je, hè? dat iedereen ze kan lezen. Dat iedereen ze kan lezen. Precies. Ja, en dat, nou goed, deskundigen gaan zich erover buigen om te kijken of er, of er echt geheime boodschappen in zit of dat het echt pure liefde is. Dat ze elkaar sturen. Ja, goed. Wij hebben in ieder geval hier vanuit 4 hebben meeleiden met deze mevrouw. Deze Amalia. Net, ja, net aan het studeren. Net grote verwachtingen. Heel veel zin erin. Ja, ja, en uh, uh, ja, zit je ergens verborgen? Misschien in een kamertje. Want uh, haar mede-studiegenoten hebben haar nog niet, uh, nog niet gezien... las ik uh, okay. in de Telegraaf. Oh, ja, dat was, de, dat was zeg maar een soort corona-fase uh, ja. ja, waar ze in ook. zit. Nou goed, tijd voor muziek, dames en heren. Ah, oh, muziek hebben we ook? Ja, muziek hebben we ook. Ik, ik hoorde dit... En toen dacht ik, hey... dit Kritiekelaar mensen. Kritiekelaar en toen dacht ik nou ik wil ik ook even luisteren of het echt zo is of het erop lijkt. Het is dat namelijk een nieuwe zin ja. van de gorilla's. En dit is kritiek Ja, Dat is nou. een hele van de jaren 80. Ja, ja, ja. Ja, ja. Grappig. Ja. En dat lijkt moet ik zeggen, dat het lijkt er wel een beetje op. Ja, het lijkt er echt ja, op. Ja, dat, dat was naar een of andere professor die. Uh, ja, die ons uh, vertelde van wat er allemaal in de toekomst voor een technische snufje zouden komen. Het is echt grappig om dat te doen. Ja, kijken. zoals de mobiele telefoon en zo, dat bestond allemaal nog niet. Dit gaat over iets anders. New World. Gorilla. Met een thema en fala. to the hills. Cause But the end is near. A desolate city where it hurts to smile. Ran into the river since it's been a while. I'm raining in a rando. She's a social scandal. Give herself a handle when it's too much to bear. ABC boys ready to What some of us live for? Branches tipping out, fucking with door, All of this a joke? Polish sure a bullshit. He's coming. Maybe I'm a matador. What are we living for? Are we all losing our minds? Is. Gorilla's plaat is, dat weet ik niet. Ik vind het weer een thema en palen. Maar komt ook omdat de, de zanger plaats heeft genomen. Heeft uh, Demian Blar. Ga weg, man. Ga dus die is gewoon gaan zitten. Ik zing het wel even in. Nou, wie het brengt uh, de band zelf het ook nog eens uit. Het thema en palen. Zet hier het ook op hun cd. Met medewerker van Gorilla's. Goed, dit heet een nieuw Golds. En het, uh, nah, het is grappig. Het is natuurlijk een stip figuurtje. Wat voortkomt uh, uit, voortkom uit uh, Demian Blar van Blur. En voor thema en palen is het best een jaren 70 sound. Mm -hmm. Een beetje galmachtig. Doet ook een beetje denken aan de fase van uh, Supertram. Oh, ja. Supertram heeft ook ja. zo'n soort fase gehad met die pianootjes en dat hoge geluid. Ja. Daar heeft het ook iets weg van. Goed, zover even informatie dat over klopt. de muziek, dames en heren. Ja. even we kijken even de wereld in. en We kijken eventjes naar Studio 2, want straks gaan we naar het nieuws van 9 uur. Ja. Je hebt eerst ja. Wat, ja, dat ja, eerst hebben we nog wat te ja. berichten hoor. Onder andere komt er ook te berichten dat Ben, uh, uh, uh, weet je, Ben Schop... Dick Benschop, mm -hmm. die dik, die gaat weg. <lacht> die heeft een grote van gemaakt van Schiphol. Althans, misschien valt het ook wel weer mee. Uh, het is allemaal bij elkaar gekomen. De corona en de uh, ellende, de prijzen. Dus, uh, goed, die wachtrijen waren gigantisch. Acht uur wachten was niks daar in, in de, in, op Schiphol. Nee. Mensen gingen dan eindeloos uh, ver reizen om uiteindelijk toch te kunnen vliegen. Ik heb bijna een beetje het gevoel dat ik denk van... ik blijf gewoon wel in Nederland. Het is dus nog even correcter om gewoon helemaal niet te vliegen. Nou, nu is hij op zoek naar een man. Hij zei de ene dag nog dat hij door wil gaan. Hij vond het een uitdaging om het toch allemaal vlot te trekken. Dat lukte niet helemaal. De volgende dag vertelt hij nou... ik heb toch mijn ontslag maar aangeboden. En nu zijn ze aan het kijken wie wil deze plaats overnemen. En moet hier weer politiek worden ingevuld? Dat iemand, want hij was eigenlijk tweede keus destijds. Mm -hmm. En uh, gaan ze nu een politiek persoon naar neerzetten? Want ze willen namelijk ook de vliegbewegingen omlaag brengen. Dus en, uh, het is natuurlijk ook een bedrijf dat ook geld wil verdienen. Dus ja, uh, als iemand geld wil verdienen, die gaat natuurlijk niet de vliegbeweging omlaag brengen. Dus dan kan je veel beter iemand van politiek daar neerzetten. Ja, ja of je zou uh, zeg maar uh, minder vliegbewegingen en de kaartjes moeten verhogen, de tickets, de, ja. prijzen, de prijzen. Ik denk ook gewoon dat de, de vliegbewegingen uh, dat binnen Europa echt wel duur moet maken. Ja, dat vind en, ik wel, ja. En buiten Europa, ja. dan ga je niet met de trein of met de bus. Dan ga je gewoon echt, dan, dat is betaalbaar gewoon. Ja. En het mag, mag best wel wat duurder. Ik bedoel, ja, ik vlieg niet vaak vandaag. Dat kan ik uitroepen natuurlijk. Ja, ja, en alle mensen die nu in de financiële shit zitten... die denken nu van... Uh, Wilco, hoe kan je dat nou zeggen, weet je wel? Ik bedoel, ik, ik heb ervoor gespaard. Nu kan ik eindelijk, eindelijk een keer naar Mallorca. Ik heb en, gespaard, en dan moet het weer duur worden. Ik heb er gespaard. Weekend naar Parijs. 50 ja. euro, ja, dat is even spa oh, ja, ja, Nee, nee ik, Dat is belachelijk natuurlijk, hè? Ik, ik zal me niet nu het adres van de studio door, doorgeven, want ze, ze, ze wachten je op. <laughs> ja, die is Nee, maar ik, het, sommige prijzen voor vliegtickets ja. Dat kan echt niet meer. Dat is echt wel klaar. Maar even voor een tientje naar New York heen en weer bewijzen van. Nou, dat, dat New ook uh, niet, maar wel binnen Europa ja. waren de prijzen wel bizar, bizar laag. Die moeten gewoon omhoog, vind ik. <laughs> ja. en, en mensen moeten ook even met je gaan nadenken. Oh, kom op, los. Nou goed, ja. even op naar het nieuws. En na het nieuws straks een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is vandaag 17 september. En wie zijn er nog meerjarig? Wie zijn er nog meerjarig, ja. hebben meer ja. dus we nog niet aangekeken. Nou, sneer, gewoon een gratis radioprogramma. Je hoeft er niks voor te betalen tot, oh. tot, tot aan 10 uur. Echt waar? Ja, toch? Oh, ik krijg wel, wel giften binnen. Oh, Donaties. Hé, hey, nou, ja, dan, we dan, dan gaan we dan delen zo, denk ik, met elkaar even. Ja, tips krijg ik binnen. Ah, eerst maar even The Bad Sun. Live was easier. Looking bleak, my head feels sound, yeah As I lost signal on the train underground And my thoughts came budding and I started to drown You yeah. caught me by surprise, changed my destination Oh yeah Could got big eyes foaming constellations Yeah, I had no reason to breathe Een rol gemaakt. Maar ik heb er geen mening over. Dus is het voldoende als ik boos kijk. Wat is dat nou voor een ding? Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.